6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Gewonden bij rally in Deventer. Schrijver Heren Hieresma overleden. En wielrenner Lichthart, Nederlands kampioen op de weg. Het weer. Vannacht is het vrij helder. Dan morgen overdag vrij zonnig en droog. Het wordt smiddags 25 graden op de wadden. Tot ruim 30 graden in het zuidoosten. Dinsdag wordt het opnieuw tropisch warm. Maar volgen later op de dag stevige onweersbuien. De dagen daarna is het weer wat koeler. Paniek bij een race-evenement in Deventer. Een coureur verloor bij de finish de macht over het stuur en reed in op het publiek. Vijf mensen raakten gewond. Een ooggetuige zag het ongeluk gebeuren. Nou, ik heb gezien dat die auto eraan kwam. En dat op een gegeven moment die man die de, dus, uh, al die auto's uh, de beschrijving van die auto's deed dat hij op een gegeven moment, die, uh, die auto die remde heel erg, uh, maar dat gebeurt ook met die andere auto's, dus die snelheid is heel erg hoog, die remde dus. En ja, die man die stond dus op een gegeven moment binnen de bording, uh, zeggen, en die wordt volop geraakt, die slaat achter die bording. Dus en toen, nou, die auto was toen helemaal niet meer te houden, en uh, laat maar zeggen, en toen kwam die recht aan de linkerkant op die vrouw met die vlag af, die heeft hij vol geraakt. Burgemeester Heidema van Deventer, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, hoe is het met de gewonden, die vijf gewonden? Um, er is sprake van een, een tweetal zwaar gewonden. Die liggen in het ziekenhuis en worden op dit moment behandeld. Daar is verder op dit moment nog geen nadere informatie over te geven. Daarnaast zijn er nog twee mensen. licht gewonden is één, iemand onwel geworden in het publiek... en die zijn ter plaatse behandeld onder konden naar huis. Maar twee dingen toch even corrigeren. Eén, er was niet sprake van een rally... maar van een uh, display van uh, antieke auto's... die vervolgens een rondje uh, stapvoet door de stad reden en langs de op 200 meter even gas mochten geven. Ja. Dat is uh, correctie 1, dus niet een rally. Maar het is, is, is niet er... het publiek ingereden. Uh, de auto is gewoon binnen de barriers gebleven... en heeft daar de twee mensen die zwaar gewond zijn geraakt... stonden op de baan en zijn daar geraakt door de auto. Hij is dus niet het publiek ingereden. Niet het publiek in gereden, maar nee. op dat punt, dat was wel waar ze vrij hard gingen. Dat zag ik op de beeld in ieder geval. Ja, dat was inderdaad dat stukje waar je twee, uh, van twee, driehonderd meter lengte... waar ze dus in plaats van stapvoets even gas konden geven... zodat je die motoren kon horen, ze even op snelheid kon zien. En daarna moesten ze we weer stapvoets uh, terug naar de, naar de brink waar ze opgesteld stonden. Waarom stonden die twee mensen eigenlijk voor de boarding en niet erachter? Dat is een goede vraag. Uh, uh, en dat is uh, onderwerp van uh, onderzoek uh, wat uh, op dit moment door de politie wordt uitgevoerd. Want uh, ja, dit is natuurlijk een, een dramatische dag. Het was een uh, groot feest. Het zag er prachtig uit. De zon die scheen, prachtige auto's en dan uh, in één keer zo'n uh, zo dieptepunt. Uh, de politie doet dit op dit moment onderzoek. En uh, ja, mochten er nog mensen zijn met beeldmateriaal... Uh, stel het ook beschikbaar aan de politie... zodat we zo snel mogelijk ook een goed beeld kunnen krijgen wat er heeft plaatsgevonden. Er dus zijn natuurlijk ook veel mensen die het dus hebben zien gebeuren. We hoorden net al ja. een ooggetuige, Kinderen ook. Uh, ja, hoe staat u die bij? Nou, uh, wat we vrij snel na het ongeluk hebben gedaan... is ook omgeroepen dat uh, mensen die het hebben zien gebeuren... Uh, uh, die zijn uitgenodigd naar de Waag. Uh, een museum uh, aan de brink uh, van Deventer uh, te gaan. Daar is ook slachtofferhulp uh, heel snel uh, beschikbaar uh, gekomen... en andere professionals om die mensen op te vangen. Enkele tientallen hebben daar gebruik van kunnen maken. Uh, nou, dan konden ze toch een eerste verhaal kwijt. Uh, en ik wil ook een oproep doen aan degene die dus uh, ja, niet daarvan gebruik hebben gemaakt om contact op te nemen met uh, slachtofferhulp landelijk... dan wel hun eigen huisarts. Uh, het nummer van slachtofferhulp landelijk is 0900 en dan 0101. U mag nog een keer het nummer noemen, hoor. Als u... Ja, 0900, 0101. Oké, okay. dat, dat race-evenement, wordt dat vaker gehouden? Nee, het was uh, de eerste keer dat uh, deze uh, antieke auto's... want het waren dus echt auto's van deels van ver, ver voor zelfs de, de Tweede Wereldoorlog... dat er zo'n prachtig evenement in, in Deventer was georganiseerd. En uh, ja, het is, uh, het is dramatisch afgelopen. Burgemeester Heidema van Deventer, dank u wel. Dank u, graag gedaan. De Duitse minister van Financiën, Schäuble, die vertrouwt erop dat de Duitse private financiële instellingen... bereid zijn zijn steun te geven aan Griekenland. Dat zei hij in een interview met de krant Bild am Sonntag. Volgens hem is het in het belang van de banken, verzekeraars en pensioenfondsen zelf... dat Griekenland uit de crisis wordt geholpen. Hij verwacht exacte financiële bijdrage te kunnen noemen op 3 juli tijdens een vergadering van de EU-ministers van Financiën. En verder zei Schäuble in het interview dat hij hoe dan ook verwacht dat Europa en de euro de Griekse schuldencrisis te boven komen. Hij vergeleek de situatie met de financiële crisis in 2008. Toen lukte het de wereld ook om de problemen gecoördineerd te lijf te gaan. In Afghanistan is een meisje van acht om het leven gekomen toen een tas met explosieven die ze droeg ontplofte.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 Schrijver Here Heresma is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was ziek en werd verzorgd in het Rosa Spierhuis in Laren. Heresma schreef romans als een dagje naar het strand... Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp... en zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming. VPRO-journalist Anton de Goede, u kende Heresma goed. Um, ik weet niet of uh, je dat moet zeggen, dat ik hem goed kende. Want Heren Heresma heeft zich altijd zeer erg teruggetrokken, zeker voor journalisten. Maar ik heb met hem gecorrespondeerd... en ik heb bij de VPRO Radio veel programma's met hem gemaakt. En eh, vanaf 1993 hadden wij contact... nadat hij reageerde op een artikel dat ik in de vpro gids schreef. En in die contacten, wat, wat, hoe kwam hij op u over? Wat voor man was het? Heer Heersma kende ik natuurlijk al vanaf mijn middelbare schooltijd. Ik ben uit 56 en in de jaren 70 was hij de grootste schrijver... Of een van de grootste schrijvers met Hermans en Reven... van de Nederlandse literatuur. En die lazen wij op school. En um, ja daar waren wij natuurlijk dol enthousiast op. Wat, wat, wat was zo goed aan hem? Hij uh, heeft geleerd wat humor is en wat ironie is. Uh, en hij heeft mij ook geleerd hoe krachtig literatuur kan werken. Hij heeft... Uh, ja, eigenlijk het plezier in het lezen losgemaakt. Opeens bleek dat je op je lijst boeken kon zetten... waar je, uh, ja, die je ontroerde en waar je enorm om kon lachen. Kunt u een, een voorbeeld geven, van, of misschien eigenlijk... je favoriete boek noemen, en waarom? Misschien is mijn favoriete boek toch een boek dat hij veel later schreef... vanaf 2005. Hij heeft altijd gezegd, ik ga ooit nog eens een boek schrijven... dat heet Kaddish voor een buurt. En dat zou moeten gaan over... Uh, het wegvoeren van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Dat hij van dichtbij had meegemaakt... omdat hij toen zelf een jongetje was, een Amsterdams jongetje. Ja. Daarmee zou hij zijn oeuvre afsluiten. En hij heeft min of meer woord gehouden door in 2005, was het meen ik... Uh, die herinneringen aan de oorlog op te schrijven. En uh, onder de titel Een jongen uit Plan Zuid... verschenen in twee delen. En dat boekje is ontstaan nadat we... Uh, voor radio lange wandelingen hebben gemaakt... in de buurt waaruit hij kwam, uh, Amsterdam-Zuid. Rond een kerk bij het Olympiaplein... waar zijn vader uh, een hele eigenzinnige godsdienstleraar was geweest. Um, en daar lag eigenlijk zijn roots. Daar lag ook zijn liefde voor het Oude Testament... voor de Joodse traditie en voor hilariteit, voor... Uh, ja, voor de wereld op een vrolijke manier bekijken. En het was natuurlijk niet alleen maar vrolijkheid... want juist die opvoeding in die periode... waarin de Joden werden weggevoerd en vermoord... Ja, dat zou hem zijn leven lang tegelijkertijd ook tekenen. Is dat ook de reden waarom hij zo lang heeft gewacht... met, met dat boek en met die, die, die, die serie, die radioserie, met u te maken? Ja, hij heeft altijd gezegd en ook al heel vroeg in literaire tijdschriften als de revisor en eh, voorpublicaties gehad, kleine brokken uit die oorlogsperiode en hij kreeg het, naar mijn idee, net niet voor elkaar om dat op papier te zetten, maar dat moest hij ooit tot stand brengen en met een soort eh, ja, uiteindelijk is dat dus gelukt in 2005 hij heeft ook altijd gezegd, daarna hou ik op dan zit mijn schrijverschap eh, is dan eh, ten einde gekomen dat heeft hij trouwens, hij heeft nog in 2006 het boek Kijk, een drenkeling komt voorbij geschreven bij de arbeiderspers, die opeens uh, zijn werk ook weer ging heel drukken. Waarschijnlijk dankzij Peter Nijsen, die daar zit als redacteur. Uh, dat boek heeft trouwens erg weinig gedaan in de kritieken, en in de verkoop. Dus het, het, het echte afronding is in 2005, de, de, die twee boeken eigenlijk over zijn leven in Amsterdam zuid uh, over die herinneringen die hij daaraan heeft. Uh, wanneer is hij eigenlijk ziek geworden? Want hij, hij zat in het Rosa Spierhuis in Laden. Hij zou ogenblikkelijk dit soort vragen terugketsen... en okay, ja, ja. zeggen, daar, dat gaat niemand wat aan. Nee. Hij was ontzettend uh, gesteld op zijn, uh, op zijn privacy. Hij zal ook de man uh, zijn die de geschiedenis ingaat... van dat hij niet bekend was van de televisie. Uh, hij wilde niet op de televisie. Ik heb net nog opgevraagd uh, of, of hier opgezocht wat hij daarover zei... want waarom zou je nou niet op de televisie willen in deze tijd... Hij zegt daarover, en dat geeft ook dan een beetje aan hoe hij dacht en hoe hij was. Ik citeer hem, hè. Ja. Het beeld is grieks romeins En ik voel me nu eenmaal meer thuis in het Hebreeuwse klimaat... waar het om het gehoor gaat, wat bij uitstek het orgaan van het leren, studie, kennis is. Het is dan ook een principebesluit geweest, niet op televisie te willen verschijnen... afgezien van mogelijk ooit één, maar dan ook één auteursportret van vijf kwartier. <laughs> okay. Dan hoor je gelijk ook... Hij meende dat voluit, want hij ging niet, uh, hij ging niet om. Hij zal ongetwijfeld ontzettend veel verzoeken hebben gehad om ja. op televisie te verschijnen. Maar toch deed hij dat niet. Hij deed het niet. Dan... En ja, Je hoort dus de ernst en de consequentie daarin. En tegelijkertijd ook de zelfspot en de ironie, nou, dat is in Heersma ten voeten uit. Nou, dank u wel. VPO-journalist Anton de Goede, dat u toch iets over deze man... die niet zoveel over zichzelf vertelde, toch uh, nog heeft kunnen vertellen aan ons. Dank ja, u Ja, laten we hem eren en laten we zijn boeken uh, herlezen en herlezen. Dank u wel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 Tim Blokland die neemt de kritiek van een deel van de feyenoord supporters om het functioneren van de clubleiding niet over. De supporters hebben geen vertrouwen in de directie... en eisen het vertrek van algemeen directeur Erik Gudde... commercieel directeur Mark Koevermans... en voorzitter van de Raad van Commissarissen Dick van Wel. Voor Blokland, investeerder en lid van de Raad van Commissarissen... is het opstappen van de directie geen optie. Wij hebben er een goed gevoel bij. De mensen werken zich echt tien slagen in de rond... om Feyenoord gezamenlijk met de vrienden van Feyenoord gezond te krijgen. En als we dan gezond zijn, dan kunnen we dat op het veld weer terugvinden. Ja, en die kans moet je ze ook geven. Want ja, men kan wel roepen, men, ze moeten weg... Maar wie gaat dat dan doen? Daar komen ze niet mee. Ze zeggen niet van als die weg gaat dan brengen wij die. En iemand is wel opgestapt. Financieel directeur Onno Jacobs die kondigde vorige week wel zijn vertrek aan eind dit jaar. Pim Lichthart is Nederlands kampioen op de weg geworden. De renner uit de vakantseleiploeg was de snelste uit een kopgroep van zes. Rabo-renner Bram Tankink werd tweede. Lichthart over de koers in Oudmarsum. Heel nerveus en uh, er was een vroege vlucht vroeg weg. en Daarna sprongen we vier viermaar van Rauwbank heen met Van Leyen. Maar niet de goede renners van Rabobank. Dus ik wist, als ze gaan counteren, dan moet je gewoon heel attent zijn. En de volgende groep was raken, dus zat ik bij. Lichthart rijdt dus het komend jaar in de nationale kampioenstrui. Hij is niet geselecteerd voor de Tour van Vacan Olij. voor de tour ploeg. Robert Geesink, die voor Rabo wel gaat rijden in de Tour de France, die stapte af. Hij is op de hoge stage geweest en had problemen met de aanpassing... om goed voor de dag te komen in Oudmarsum grote prijs van Europa aan de Formule 1 die heeft geen verrassing opgeleverd. In Valencia was er van start tot finish opnieuw maar één man de beste. Verslaggever Ronald van Dam. Sebastian Vettel mocht voor de zevende keer dit seizoen van pole position vertrekken. En opnieuw was de vraag, is er iemand die hem van de zegen af kan houden? Nou, dat lukte niet in de straten van Valencia. Want het was weer de jonge Duitse die alles en iedereen voorbleef in de Formule 1. Achter hem op de tweede plaats Fernando Alonso en Mark Webber. Wie niet uit de schaduw van Vettel moest genoegen nemen met de derde plaats. Lewis Hamilton, hij was de man die gefrustreerd rondreed. En zelfs op een gegeven moment tegen zijn engineer riep van... Sorry, maar ik kan niet langzamer. Hij werd vierde voor Felipe Massa, Jensen Button, Nico Rosberg en Jaime al -Gheswari. En door die zegen van Sebastian Vettel... verstevigde hij zijn leiding in het kampioenschap. Want hij staat nu 77 punten voor op de nummers 2 en 3. En dat zijn Jensen Button en Mark Webber. De volgende Grand Prix is over twee weken in Groot-Brittannië op het prachtige circuit van Silverstone. Nederlandse hockeysters hebben ook de tweede wedstrijd in de Champions Trophy gewonnen. In Amstelveen werden het tegen Duitsland 2-1. Alle doelpunten vielen in het eerste kwartier van de wedstrijd. Nederland gaat nu met twee overwinningen alleen aan de leiding in groep B... en is vrijwel zeker geplaatst voor de halve finale van het toernooi. Verkeersinformatie. In Den Haag bij de AWB, René Passet. Een korte file op de A1 Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Slot en Muiden 2 kilometer. Al de hele dag werkzaamheden op de A16 Antwerpen naar Breda. Of al de hele dag file tussen Meer en Knop het Gelder 8 kilometer. Op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen de afrit Maarn en de afrit Dendol daar 2 kilometer. En in het zuiden van het land ook een file op de A58, Breda naar Tilburg. Tussen Knoop het Galder en Knoop het Sint-Annabos, vijf kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Breken het belangrijkste nieuws? Vijf gewonden bij een oldtimer-evenement in Deventer, waarvan twee zwaar gewond. EU-buitenlandschef Ashton noemt de vrijlating van de Chinese dissident Hu Jia goed nieuws. En de schrijver Here Hiresma is overleden. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen plots van de VPRO.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 Last minute vakantievoordeel bij wekan.nl tot 250 euro korting op elektronica, wonen en nog veel meer. Wekamp.nl Klikt met jouw vakantie. Dit is Radio 1. VPRO. Plots Chris Baiema en Jair Steen. Um, Nina is heel bang voor de stofzuigers. Die verstopt zich altijd. Dus nou ja, ik kon haar niet vinden, maar ik dacht, ze komt zo weer. Maar smiddags was ze er nog steeds niet. En toen op een gegeven moment dacht ik, oh nee, het zal toch niet. Wie is dit? Dit is Brechtje. En Nina, of wie ze het heeft, ja. dat is de kat. Ja, haar kat. Ja. In de winter hebben we hier de gordijnen iets meer dicht hangen, omdat die ramen best wel tochten. En als je dan het raam dichtknalt, dan zie je eigenlijk niet wat, wat ervoor zit. Oh. En toen keek ik dat raam uit wat ik de vorige avond had dichtgeknald. En wij wonen vier hoog. En zij lag beneden, dood. Oh, vier hoog. En zij heeft het gedaan, eigenlijk ja. Ja, dat is waar. Ja, en ze vond het natuurlijk verschrikkelijk om die kat dood te zien liggen door haar schuld. Maar er was iets wat het eigenlijk in zekere zin nog erger maakte. En om dat te snappen moet je eerst kennismaken met haar buurman, Hans Hauser. Een man die geïsoleerd en enigszins vervuild leeft op een eenkamerwoning. Hij houdt bijvoorbeeld wel tapijt, maar geen stofzuiger. Als je de buitendeur opendeed en dan kwam je hier in dat gangetje, waar wij dus altijd doorheen moesten, dan, dan kwam al echt zo'n warm tegemoet van, van nou, stinkrigheid. Zo'n buurman. Ja, ja, ze spraken elkaar ook bijna nooit, zoals je je een beetje kan voorstellen. Al kon ze hem wel goed horen. Uh, met name s'nachts, dan kon hij nog wel eens hard tv aan hebben met de, heel duidelijk homo-porno. <lacht> heel hard. Een soort van. Dat soort geluiden. <laughs> ja. Ze kan er nu, nu wel om lachen, maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Nou ja, ja, gezellig was het niet echt, maar wat wel mooi is... het contact wordt eigenlijk steeds beter tussen Brechtje en Hans Hauser... naarmate het slechter gaat met zijn gezondheid. Want hij kan niet meer echt goed voor zichzelf zorgen. Mm -hmm. En dus besluit zij met nog een groepje anderen om in te grijpen. Nou, wij deden af en toe boodschappen voor hem. En uh, hij werd steeds afhankelijker van de boodschappen die wij deden. Dus op een gegeven moment in de zomer ging het eigenlijk nog helemaal goed. En in de winter was hij, uh, nou ja, klopte hij heel vaak bijna dagelijks op de deur. Of we eventjes sigaretten wilden kopen, of uh, een, een half broodje. Of nou ja, hij at niet zoveel. En dan een keer in een weekend blijft het stil. Hans klopt niet aan bij Brechtje. En mm. zij begint zich toch een beetje zorgen te maken. Ze loopt zijn huis binnen. En ze vindt hem op de grond. Hij ligt naakt, gekruld rond de toiletpot in een delirium. En hij wordt snel naar het ziekenhuis gebracht. En in de tussentijd, terwijl hij in het ziekenhuis ligt... zorgt Brechtje voor de kat van Hans. Nina, Nina. Elke week gingen we even bij de buurman op bezoek... om te vertellen hoe het ging met, met Poes Nina. En uh, foto's nemen, foto's laten zien. En dat vond hij heel fijn. En dan... Gaat de buurman dood in het ziekenhuis? Mm. Ze dachten dat het tijdelijk was, maar hij was zo ziek. En omdat er geen geld is en geen familie, krijgt hij een zo'n hele treurige gemeentebegrafenis. Nah. Er komen vijf mensen op dagen. Mm. En het enige wat er van Hans overblijft. is een vervuild huis vol met troep. en. en de kat. Ja. Zolang die nog in leven was. Ja, natuurlijk. Oh. Dus uh, ja, dat was, dat was het laatste nalatenschapje nou, van, van Hans Houser. Die is dus uh, nu bij hem. Denk ik dan maar. Maar dus eigenlijk het allerlaatste van Hans Houter is, is nu ook weg. Bestaat niet meer. Ik geloof ja, eerst had ze nog een rouwkaart van hem. En die heeft ze per ongeluk ook weggegooid. Het enige wat ze nog van hem over heeft is geloof ik één foto waar Nina op staat. Maar goed, misschien dit verhaal blijft, resteert dan nog van hem als een soort erfenis. Dit is Plots. Met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Het programma dat mede mogelijk wordt gemaakt door het Mediafonds. En het thema is deze keer de erfenis. Wat laat je achter? Bij wie komt het terecht? En wat blijft er van over? Er is natuurlijk een manier om ervoor te zorgen... dat mensen je niet vergeten na je dood... En dat is om je nalatenschap al weg te geven als je nog leeft. Je bedoelt schenken met de warme hand. Ja, precies. De opa van Anna Lichthart, die heeft dat gedaan... had een heel eigen manier om dat aan te pakken. En hij had wel meer eigen manieren die ja. niet iedereen op waarde kon schatten. Acte 1, code Z24. Een verhaal gemaakt door Bente Hamel en Anna Lichthart. Opa was een vrij klein mannetje met korte beentjes... Hij rookte altijd een pijpje, dat rook je ook altijd. En verder ja, had hij een stevige buik volgens mij, maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet zeker. En hij kwam dan altijd op één verjaardag van ons gezin, daar koos hij er eentje van uit. Om twaalf uur stond hij voor de deur met mijn stiefoma, Meta. En dan gingen ze dus midden in de kamer zitten met twee tuinstoelen. Waarom dat was, dat weet ik niet precies, maar ik stond altijd met die tuinstoelen voor de deur... En dan om zo'n vijf voor één, dan zei hij, kom schatje, we gaan er eens. En dan stonden ze op en gingen ze weer. En dat is eigenlijk wat ik van mijn opa weet. Ik was 24 en toen kreeg mijn opa kanker. En mijn stiefoma leefde toen al niet meer en het bleek ook behoorlijk definitief te zijn. Het was wel meteen duidelijk dat dat niet heel lang meer ging duren. En hij is toen als een bezetene gaan denken hoe hij zijn spullen moest verdelen. Hij is toen een codesysteem gaan ontwikkelen voor de hele familie. Hij heeft acht kinderen, dus hij koppelde dan elk gezin aan een plaats waar ze wonen. Dus wij waren uh, Z, want we kwamen uit Zutphen. En vervolgens werd je leeftijd achter die Z geplakt, dus ik was Z24. Zo begon hij dus dat hele huis te stickeren. en het begon een beetje met de dierbare grote stukken. Maar hij ging alles stikken. dus ook de playborstel en de wasknijpers... en bestekjes en uh, het zeepakje. Ik kan me herinneren dat er heel veel telefoongesprekken heen en weer gingen. Bijvoorbeeld dan belde hij mijn moeder op van goh, is dit wat voor Anne of uh, is dit wat voor Gijs? En zij was er heel erg mee bezig, wat is nou geschikt voor diegene? Voor mij had hij een klein televisietje. Mijn televisie was kapot gegaan toen... En voor mijn jongste broer kon hij niks vinden tussen zijn spullen... dus daar had hij een gloednieuwe versterker voor gekocht. Ja, een soort cadeautjes worden het dan. Het worden geen erfstukken, maar cadeautjes. En zo heeft hij er ook heel duidelijk over gedacht... want we moesten het ook echt persoonlijk komen afhalen. Ik denk dat hij geprobeerd heeft om toch nog zijn familie bij zich te halen... en uh, om contact te krijgen met die acht kinderen waar die eigenlijk helemaal geen goed contact of nauwelijks contact mee had. Als ik naar de fotoalbums kijk, dan zie je dat hij met die eerste vier kinderen... ziet het er allemaal nog best wel heel erg leuk uit eigenlijk. Maar daarna is dat al snel uh, bergafwaarts gegaan. Mijn opa en oma zijn op een gegeven moment gescheiden. En hij is toen uh, een verhouding begonnen... Met de twee beste vriendinnen van mijn moeder. Ik denk dat ze toen een jaar of 18 geweest zal zijn. Dat was op vakantie, kan ik me herinneren dat ze verteld heeft. Dat ze daarom ook niet um, tegen het geluid van luchtbedden kan. Wij mochten vroeger nooit op luchtbedden op vakantie slapen, omdat ze dat, dat geluid kon ze niet hebben. Zij heeft daar. Um, haar mond overgehouden, heeft besloten om uh, daar niks over te zeggen. Ze wilde eigenlijk niks te maken hebben met een man die zoiets deed. Mijn opa heeft twintig uh, jaar niet uh, omgekeken naar zijn twee jongste kinderen. En dat contact was met al die andere kinderen eigenlijk al niet veel beter. En... Iedereen heeft daar uh, zijn eigen manier in gezocht hoe daarmee uh, om te gaan. Eén is naar het buitenland vertrokken, en de ander is in een ander gezin zich heel erg uh, thuis gaan voelen. En buiten de nou ja, sociaal verplichte bezoekjes was er geen contact. In, in ieder geval geen verbinding of nabijheid. Ik ben toen op een gegeven moment met mijn twee broers uh, naar mijn opa toegegaan. Het leek echt of hij ging verhuizen. Er waren dan ook wat dozen ingepakt. En overal lagen er gebundelde dingetjes. Zoals een bakje met bestek waar dan elastiekjes omheen zaten. En ook weer met een labeltje. Want dit is voor A51. Hij zat op de bank. En wij zaten daar dan op een rijtje tegenover hem. Ik weet nog dat ik koffie ging zetten... En dat het ook al gek was, omdat het dat voelt op de een of andere manier alsof je bekend bent bij iemand. Of dat je heel erg vaak bij iemand over de vloer komt. En dat was natuurlijk helemaal niet zo, want hij woonde daar al jaren en ik was nog nooit in het huis geweest. Ik heb hem ook eigenlijk nooit als een opa gezien. Hij was meer een soort vreemde man die uh, uit het verleden van mijn moeder kwam. Je probeert uit alle macht er iets van te maken en iets te voelen, maar dat is er gewoon niet. Al die acht kinderen zijn uiteindelijk langsgekomen om hun spullen op te halen en om afscheid te nemen. Maar dat bleef bij ongemakkelijke kopjes koffie. Op het moment zelf heb ik het helemaal niet als een poging tot contact gezien, maar meer als een gekte of als een, een rare... ...drang tot alles systematiseren. Maar achteraf ben ik het veel meer gaan waarderen. en Het ontroert me dan toch heel erg dat mijn opa zo zijn best heeft gedaan... ...om daar toch nog iets in te veranderen. Dat hij daar op zijn onhandige, merkwaardige manier... ...zo mee bezig is geweest. En eigenlijk door al zijn spullen af te gaan... ...ook zijn hele familie is doorgegaan. Ik heb die afstandsbediening ook nog steeds van die televisie met een stickertje erop, zet 24 Het is niet gelukt, maar hij heeft het wel geprobeerd. Opa. En ja, Ier, ik zat nog te denken... helemaal aan het begin van, deze, van dit verhaal... zit ook het, het feit dat hij ook een stikkertje... op een wc-borstel of een play-borstel heeft geplakt. Ja. Is, is, dat, is dat bij wijze van spreken? Of ging hij dat echt weggeven? Nee, dat Zo. heeft hij echt weggegeven als deel van de erfenis. Ja, die is gegaan uh, naar de oom van Anne... Uh, wat ik heb begrepen, lag hij net in scheiding... of was hij uit elkaar met zijn partner um, Dus opa... die echt goed bedoelde, dacht... die heeft dan straks weer allerlei nieuwe spullen nodig. Misschien ook een wc-borstel. Hij, <lacht> hij bedoelde het goed. En die oom was er dan ook echt blij mee? Zover gaat het verhaal niet, helaas. Ik zal, ik zal het navragen. Goed, dit is plots met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. Vandaag de erfenis. Over wat mensen elkaar nalaten... en over de eeuwige zoektocht naar verbinding... soms zelfs toch nog... Tot na de dood. Acte 2 gaat over een bijzondere vriendschap. Een vriendschap die langzaam ter ziele gaat, maar die weer tot leven gewekt wordt als een van de vrienden op sterven ligt. Acte 2 dus. Het appartement. Een verhaal gemaakt door Laura Steck. De ramen zaten dicht en het was alsof je gewoon nog zat te roken daarvan. Je kon gewoon eigenlijk nog steeds niks zien. Zo'n dikke, vieze rooklucht, Echt uh, heel, heel vies. Gerard staat in een appartement van 36 vierkante meter in Antwerpen. Het laatste woonadres van een overleden vriend. Hij beweegt zich voorzichtig tussen de troep die is achtergebleven... En blijft staan voor de boekenkast. Hij was zo precies op zijn boeken: van dus die ruggetjes die waren allemaal strak glad alsof ze zo uit de winkel kwamen. Alleen op de bovenkant lag dan gewoon nicotine in, in korrelvorm. En, en, en dat was zo langzaam in de bladzijde getrokken tot, uh, tot een derde, tot de helft uh, was het verkleurd zeg maar, van de nicotine. In de kleine groezelige chaos zoekt Gerard naar de papieren die hij nodig heeft... om alle zaken goed te kunnen afhandelen. Ja, toen ging ik onder het bed. en Daar was de kat, die was op een gegeven moment kennelijk... dacht ook van, nou, ik hoef niet meer echt de moeite te doen... om nog die kant uit te lopen van de kattenbak. Dus die deed dat onder het bed inmiddels. En Bart schoof daar ook zijn volle stomer zakjes zoals in een soort keulse pot. Dus dat was een hele fijne vondst ja, weet je, het, ja, het ging gewoon niet meer. Dat was wel duidelijk. Dit appartement is Gerards erfenis. Ik ben er twee jaar mee bezig geweest. En wel een erfenis die extreem veel eigen inspanning vereist. Ik heb dit uh, geaccepteerd, maar ik bedenk ook wel... dat ik toen gewoon helemaal niet nagedacht heb over wat ik eigenlijk op mijn hals uh, gehaald heb ermee. Want het is, het is gewoon echt gruwelijk veel werk geweest. En dan komt hij er ook nog eens achter dat de afgesloten lening op het appartement niet wordt erkend. En dat hij er wel eens een enorme schuld aan zou kunnen overhouden. En toen keek ik ineens in plaats van tegen een positief saldo van, ik geloof 10.000 euro... tegen een negatief saldo aan van 20.000 euro... En ik heb er herhaaldelijk gedacht, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Maar Gerard staat niet zomaar in dit appartement. Hij en niemand anders moest de erfgenaam van Bart worden. Ze ontmoetten elkaar zo'n 30 jaar terug. Ik was verliefd op het buurmeisje van Bart en... Uh... Ik had mezelf uitgenodigd bij haar om daar te gaan eten. Maar toen na het toetje bleek eigenlijk van dat ze nog een afspraak had. En toen zei ze... Ja, maar als je nou koffie wil drinken... dan moet je maar even naar mijn buurman toe. Die is ook heel aardig. En zo werd ik eigenlijk... Ik was een beetje verlegen, dus ik werd daar eigenlijk naar binnen geduwd. En hij was heel aardig. was echt een ontzettend aardige vent. Gerard laat de spontaan ontstaande vriendschap over zich heen komen. Hij studeert journalistiek... En Bart, die wat ouder is, schrijft kunstrecensies. Ze treffen elkaar zonder uitzondering in Bart's kleine stulpje. Als je naar huis ging en je zag nog licht branden... of als het zomer was, dan stonden de ramen open... en dan stond Bronsky beat met cryboy cries tot op twaalf. Uh, en nou, dan ging je daar nog even naar binnen, een biertje, denk ik. Of twee, of drie. Ik had daar mijn vaste plek, de rookstoel... Dat was zo'n helemaal doorgezakte stoel. En Bart zat achter zijn bureau. Bedolven onder de stapels boeken en een glas bier en heel veel sigarettenrook. En, en we zagen elkaar vanaf het begin heel veel. Maar het ongecompliceerde drankgelach... en hun gesprekken over Reven en andere schrijvers... krijgt na een aantal weken een andere lading. Het werd eigenlijk wel vrij snel duidelijk dat ik... Uh, Eigenlijk wel zijn interesse had gewekt. En op een gegeven moment heeft hij het ook gezegd. En ik dacht van oké, okay, van nou ja goed, als ik hem duidelijk maak van dat ik uh, niet op jongens val, dan zal het ook wel snel over zijn. Maar uh, dat was niet het geval. Hij is echt hardnekkig, bijna op het zwelgen af uh, in die liefde gedoken. En die heeft heel lang bestaan en misschien wel tot het, uh, tot het eind. Zo trouw als Bart is aan zijn sigaretten, bier en boeken... zo trouw blijft hij ook aan zijn platonische liefde. Ik geloof dat hij het ook wel heel veilig vond... om te zwelgen in een onmogelijke liefde, of liever, dan te gaan zoeken. Hoe mooi is het om in een onmogelijke liefde te zitten? Dat is prachtig. On onmogelijke liefdes gaan nooit weg. Maar onmogelijke liefdes kunnen wel een nieuw leven krijgen... De vertrouwde bijeenkomsten in het Utrechtse appartementje... zijn voorgoed verleden tijd als Gerard en Bart na elkaar naar Amsterdam verhuizen. Het paste gewoon niet meer, want Bart die bleef gewoon hetzelfde. Die zat, ook in Amsterdam zat hij gewoon in een, in een boekenberg een bier te drinken en te roken. En... Maar nee, dat contact dat werd wel echt minder. Ze zien elkaar jarenlang zeer sporadisch en Bart verhuist naar Antwerpen. Het voornaamste contact bestaat uit korte telefoontjes tijdens familieverjaardagen... die Bart nog altijd keurig bijhoudt. Maar dan wordt Gerard een keer op een gewone dag gebeld. Hij uh, vertelde op een gegeven moment van nou, ze hebben uh, blaaskanker uh, geconstateerd. En dat ziet er niet zo goed uit. De ziekte verspreidt zich in korte tijd in Bart's lichaam. En in de maanden die volgen gaat het snel bergafwaarts. Hij vraagt Gerard om naar zijn woningje in Antwerpen te komen. Hij zei op een gegeven moment, nou ja, ik wil je wat vragen. Van het, ik heb jou jaren geleden, had hij een testament op laten maken. Had hij mij uh, in, ingezet. En uh, hij zei, ja, dat, dat is nog steeds zo. Gerard voelt zich in eerste instantie nogal ongemakkelijk over zijn positie als erfgenaam. Er worden ook mensen buitenspel gezet. Hele goede vrienden, zijn ouders, zussen. Die zullen zich misschien ook wel vragen van, wat is dit eigenlijk? Zo'n soort charlatan die er ineens bij het graf staat en de grote erfgenaam is, tussen aanhalingstekens. Maar omdat Bart zelf zo stellig was, zo van nou, dit wil ik en zo is het goed, had ik daar zelf ook geen moeite mee mee. Maar Gerard krijgt het appartement niet zomaar. Bart wil graag dat hij een aantal zaken voor hem regelt. Naast een goed asiel voor zijn honderden boeken... vraagt hij Gerard, die timmerman is geworden... een kist en een kruis voor hem te maken. Het kruis, dat was, daar had hij wel heel uh, duidelijke gedachten bij. Ja, een eenvoudig kruis moest het dan worden. Oké, okay, Bart, dat kan. Van, uh, heb je nog een voorbeeldje in ja, zei hij van nou, het kruis van Joti het Hoofd, de dichter uh, die uh, in België begraven ligt, uh, zo een. Dus ik opgezocht plaatjes op uh, internet. Dat was echt een, een enorm geval. Van, uh, moet hij precies hetzelfde worden? Nee, hoeft niet precies hetzelfde worden, als hij er maar wel op lijkt. Dus uh, hij, had wel, hij had wel zijn wensjes. Ja. Dat, uh, dat wel. Een paar weken later wordt Gerard gebeld door Bart's Buren. Hij gaat nu erg snel achteruit. En, nou, toen ben ik meteen naar Antwerpen gereden. Ja, ik kende hem al bijna niet meer, want nou, ja, hij was zo uh, verschrompeld. en, en, en ja, Echt stervend. En hij keek iedereen nog aan en toen viel hij in slaap. Gerard stort zich nu op de taken. Het lukt niet om de kist op tijd af te timmeren, dus die opdracht wordt verzaakt. Maar het kruis heeft gelukkig meer tijd. Iets meer. Ik ben nogal chaotisch, dus dat kruis dat was eigenlijk nog niet af toen ik het zou gaan plaatsen. Ik had wel iedereen uitgenodigd, maar het kruis was niet af. Dus ik heb het in mijn auto gelegd en toen heb ik onderweg, heb ik het bij een benzinepomp, heb ik het staan lakken. en uh, Tussen heb ik het gelakt en alle raampjes opengezet. Ik dacht, als ik nog flink hard rijd en de wind waait door mijn bus heen... dan is die lak misschien net droog als ik uh, in Antwerpen kom. Nou, ah, dat dus ging redelijk. Ik zat een heel klein beetje, uh, plakt ik, uh, aan het kruis vast toen ik het erin stopte. Maar het ging redelijk. Want, uh... Daarna moet Gerard nog in conclave met de Belgische Belastingdienst, die de lening op het appartement na zes maanden alsnog erkent. Gedurende twee jaar verbouwt hij het uitgewoonde appartement tot een bewoonbare ruimte. Om de zoveel tijd ga ik er een paar dagen heen. En het moet allemaal zelf gedaan worden, want het uh, budget wat er voor de verbouwing was, was niet zo groot. Het is bijna af. Ik kan douchen volgende keer. De vriend die lange tijd afwezig was, loopt nu wekelijks even het vervlogen leven van Bart binnen. Ik heb ook wel eens gedacht, ik had daar nooit geslapen toen hij daar nog woonde. En nu, met dat verbouwen daar, heb ik daar wel mijn matje uitgerold en ben ik op de grond gaan liggen. En natuurlijk, de eerste keer dacht ik van, uh, ja, dit zou een diepe wens van hem geweest zijn. Dat ik daar op mijn matje uh, naast hem zou liggen. Ja. Het was niet de mijne. Maar voor Bart is Gerard nooit echt weg geweest. Want tussen de stomazakjes en de katapis ligt ook nog iets anders onder het bed. Ik moet wel zeggen dat toen ik uh, zijn huisje aan het opruimen was dat ik uh, echt een waanzinnige fotogalerij voor mezelf onder het bed vond. Dus dat, uh... Maar ook, ook biervultjes en, en briefjes waarop ik uh, iets had geschreven... zo van uh, ben even weg of uh, ga wel even bier halen, uh, ik zie je zo wel. Die zaten ook nog allemaal in een mapje. Maar jullie hebben nooit meer over gesproken over, die, over zijn verliefdheid nadien? Nee, nee, nee. nee. Ik heb het nog als heel zijdelings met hem over gehad, over zijn gevoel. En toen, toen zei hij ook van, ja, zei hij, dat gaat nooit over natuurlijk. Dat is er en dat gaat echt nooit over. Niet, want ik weet natuurlijk niet of hij er heel veel verdriet van gehad heeft. Dat, dat, dat heeft hij nooit laten blijken. Dat, uh... nee. In Bart's appartement, liggend op het matje... heeft Gerard tijd om na te denken over de vriendschap... en hoe die uit balans is geraakt... Ik weet nog dat hij, dat hij dood ging, dat ik dacht van jeetje wat zonde. Dat dat zo uh, heeft, heeft kunnen verslappen. Ik denk dat hij heel vaak teleurgesteld is geweest in mij. Dat ik me uh, op afstand hield. Dat heb ik ook echt gedaan. Bij leven was Gerard misschien op afstand, maar na Bart's dood is hij dichterbij dan ooit. Door de erfenis te accepteren kan Gerard iets terug doen voor zijn oude vriend... Ik heb wel het gevoel dat ik het goed gedaan heb en dat ik hem uh, recht gedaan heb daarmee. En Gerard zit nu weer dagelijks in een gemeenschappelijke herinnering. Ik heb een heleboel dingen bewaard. Ik heb die stoel waar ik zelf altijd in zat toen, uh, toen we elkaar voor het eerst ontmoetten. Zeg maar, de rookstoel. Nou, die was te ranzig voor woorden. Maar ik heb hem me meegenomen naar mijn werkplaats en ik heb een hele andere uh, soort gewelfde houten zitting ingemaakt. En als ik erin zit, dan de, de kringen van de, de bierglazen, zeg maar, die zijn van mij. Maar dan wel van, uh, hoe lang is het geleden? Van bijna 30 jaar geleden. Dus die gaat niet weg. Dit is Plots, met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. Zoals altijd zijn we op zoek naar nieuwe verhalen, dit keer voor het thema dromen. Heeft uw leven een andere wending genomen door een lucide droom of een terugkerende nachtmerrie? Of kent u mensen bij wie dat gebeurd is? Laat het ons weten via plots.vpro.nl. Terug naar het thema van vandaag, de erfenis. Ja. Van de kat van de buurman naar de afstandsbediening van opa... en het appartement van een hervonden vriend... gaan we naar een erfenis waar niemand aan ontkomt. De dingen die je meekrijgt van je ouders. Een verhaal van jou, Jair? hier. verhaal van Jair Stijn klopt. Acte 3. Mama. Nee, ik heb niet gehuild. Ik, dat kon ik onmogelijk. En ook niet toen, ze, toen ik haar in de kist zag liggen. Nee, dat, dat was niet in staat om te huilen. Ik was me er heel erg bewust van, omdat al die anderen wel huilden. Natuurlijk, mijn, mijn halfbroer en zijn vrouw, die, die huilden allemaal wel. De moeder van Rita is bijna 93 jaar oud als ze in 2004 overlijdt. Van de toespraak in de muziek bestaat een opname. Mama, je was een dappere vrouw. Je was eigenzinnig en je hield er niet van om compromissen te sluiten. Al vroeg in je leven, je was dertig, ik was zeven... Volg jij de stem van je hart en koos voor een ander leven. Wat Rita niet zegt is dit. Je verliet mij en mijn vader omdat je verliefd werd op een ander. Mijn vader en moeder gingen op zondagochtend altijd tennissen... En dan ging mijn vader naar de ene baan... en mama ging naar een andere baan. Ze zat al zo'n mooi wit of rokje aan. En dan ging ze vaak tennissen met een meneer met een beetje rood haar. En daar tenniste ze wel heel vrolijk mee al door. Nou ja, en toen bleek opeens dat mama ons ging verlaten voor deze man. Ze zat voor haar kaptafeltje... En ik stond achter haar en zij keek in de spiegel... en zei, papa en ik hebben besloten uit elkaar te gaan. Mama gaat in een ander huisje wonen. Dat zinnetje, een ander huisje wonen. En toen zei ik, is dat scheiden? Want dat woord had ik wel eens gehoord... en dat was ongeveer het ergste woord wat er bestond. En toen zei ze ja... Ik had het gevoel of de grond onder mij wegzakte. Dat, dat gevoel kan ik nog heel goed terugroepen ja, toen we daar bij die spiegel stonden. Hè. Dus toen bleef ik in het huis met papa. En toen is zij vertrokken. De man van de tennisbaan is na drie weken weer uit beeld. Maar de vader van Rita wil zijn vrouw niet meer terug. Hij trouwt met een ander die Rita's stiefmoeder wordt. Maar zij blijft verlangen naar haar echte moeder die ze nu veel minder vaak ziet. Ik wou haar gewoon terug. Dus ja, je, ik wil toch mijn mama houden. En dat is eigenlijk mijn hele leven zo gebleven. Dat ik denk, ja, ik, ik ben nogal aanhoudend en, en ik hou niet van breuken. Dat vind ik heel erg. Dus ik dacht, nou ja, dat vechten we voor. Dat moet toch op de een of andere manier weer goedkomen. Het is 1943 en Rita is acht jaar oud. Elke twee weken gaat ze langs bij haar moeder. Ik had in de oorlog luizen en toen moesten mijn krullen eraf geknipt worden. Dus ik kwam bij haar met een heel kort geknipt haar en zo'n schuifspeldje. Nou ja, ze zei niks, maar haar blik sprak boekdelen. En toen... Dat is waarschijnlijk toch de eerste keer dat ik me echt helemaal afgewezen heb gevoeld. Alles wat ook maar enigszins afweek van hoe zij zich voorstelde... dat een dochtertje moet zijn, uh, ja, dat was een teleurstelling. Jaren gaan voorbij, decennia, waarin Rita's moeder hertrouwt en een zoon krijgt. Rita's halfbroer. Ondertussen trouwt Rita zelf ook. Ze krijgt kinderen en ze gaat weer uit elkaar met haar man. En in al die tijd blijft ze langsgaan bij haar moeder... en blijft ze pogingen doen om een band met haar op te bouwen. Iedere keer dacht ik, nou, maar nu moet het toch, dit moet toch lukken. En dan uh, ging ik dat programma bekijken, uh, spoorloos, weet je wel. Uh, waar zij altijd naar keek, dan ging ik echt naar haar programma's kijken... om te proberen me daarin in te leven. En daar was een keer een dochter en die vond haar moeder terug... in zo'n Javaans dorpje, hè. Hartverscheurende omhelzing. Ik zat met tranen, met tuiten. Toen ik, toen ik dan voor het eerst dat programma zag. En ik dacht: Oh, als mama dit nu bekijkt, hè, dan zal zij toch ook moeten smelten. Nou, en ik bel haar op meteen. Ik denk: Ja, nu komt alles goed. Ik ben er zeker van. Dit is het. Dit is het ogenblik. Ik bel haar meteen op. En. Ik zei: Heb je een spoorloos Ja, ja. Ja, dat oude mensje had geen tanden meer in haar mond. Rita is schrijfster geworden en ze vertaalt boeken uit het Zweeds. Naar aanleiding van een boek over Astrid Lindgren wordt ze geïnterviewd in Hilversum. Ze is in een goede bui en na het gesprek gaat ze spontaan bij haar moeder op bezoek. Rita is 67 jaar oud. Ik had nog wat tijd over. Ik dacht, weet je wat, ik wandel naar mama... ga ik zomaar eens even bij mama langs. Nou, dat deed ik. Ze schrok een beetje, maar... ach, ze vond het toch wel leuk dat ik zomaar even kwam. En ik was zo vervuld van dat uh, interview nog... want dat was heel leuk geweest... dat ik alles begon te vertellen aan haar... over Astrid Lindgren en haar idealisme. En ze liet me maar praten. Ik dacht, goh, nou zeg, zie je... als ik nu maar echt een goed verhaal heb, dan... Bereik ik mama wel. En ja, ze had haar kamerjas nog haast. Ze had zich die dag niet aangekleed. Ze 91 inmiddels al. En toen zei ik... Oh, dat is helemaal niet echt, mam. Je hoeft je heus niet altijd aan te kleden Wat maakt dat nou uit? De kamerjas zit lekker. Ze is nou, morgen moet ik me wel netjes aankleden Want dan uh, ga ik naar de notaris. Ik zei, oh, nou, uh, prima, hè. Maar ik ging opgetogen naar huis, want ik beschouwde dit als een doorbraak. <laughs> ik weet nog hoe ik daardoor Hilversum liep. En de vogeltjes zongen, en het was een beetje schemerig. Ik dacht, kijk, zie je, nu komt het weer goed tussen mama en mij. Anderhalf jaar later sterft de moeder van Rita. De toenadering waar ze zo lang op heeft gewacht, daar is het nooit meer van gekomen. En Rita heeft het ook nooit op een confrontatie aan laten komen. Uit angst voor een definitieve breuk. Rita heeft zich erbij neergelegd. Kijk, ik had al door mijn best voor haar gedaan. Hè? Ik dacht, er is uitgekomen wat erin zit. En uh, meer zat er niet in. Je wilde niets liever dan nu sterven. En dat het juist op dat ogenblik en in deze, op deze manier is gegaan... ik geloof dat we daar heel erg vrede mee kunnen hebben. En jijzelf ook, mama. Op de crematie noemt Rita haar moeder nog een dappere vrouw. Maar twee weken later heeft ze al spijt van haar woorden. Voor het eerst ziet ze het testament... waarin haar moeder een verandering heeft aangebracht. Mijn, mijn moeder heeft mij zoveel als mogelijk is onterfd. Bijna de complete erfenis gaat naar Rita's halfbroer, het lievelingskind van haar moeder. Ik moest het denk ik wel een paar keer lezen, maar ik weet wel het gevoel. Het gevoel was precies hetzelfde als ooit voor die spiegel toen ze tegen mij zei, mama gaat in een ander huisje wonen. En dit was echt, oh mama is weer in een ander huisje gaan wonen, ze heeft me weer in de steek gelaten. Dat hele kinderlijke, en dat, dat zit er dan gewoon nog bij mij. Dan ben ik gewoon weer dat kleine kind. En de datum, dat was de bewuste datum. Dat zag ik meteen, de, de datum van het bezoek aan de notaris. Dat was die dag na mijn spontane bezoekje bij mama. 11 februari 2003. En dat zag ik op dat papier staan. Dat ze dat geweest had. Er stond nog iets bij gekrabbeld. En, nou ja... Uh, Jij had al wat van je vader geërfd. En. Uh, liefs mama. Liefs mama. En uh, nou, dat was het. Rita probeert zich te verplaatsen in haar moeder. door steeds verder terug te gaan in de tijd te kijken waar het mis is gegaan. Mama heeft. Eigenlijk zo geleefd dat zij op een goed ogenblik uh, nou ja, weg bij haar man en haar dochtertje... en dat werd zo langzamerhand een soort rotte plek in haar leven. Daar wou ze zo totaal afstand van nemen. Eigenlijk wou ze er niks mee te maken hebben. En ik dacht dan weer altijd, ik dacht al, ja, maar dat kan niet... Je kan niet zomaar ongestraft een, een stuk leven uit je uh, wegsnijden... Als je een dergelijk leven, zo'n stuk leven... En, er, er, er, en je gaat maar rustig door, gaat dat dan niet spoken? Krijg je geen nachtmerries, krijg je geen ziektes? Krijg je geen... Dat, dat dat kan, dat je daar dan gezond en tevreden, stokoud mee kan worden... en dan, dat dat niet de kop opsteekt. Dat vind ik zo vreselijk dat het zo is in het leven. Als Rita begrijpt wat er is gebeurd, begint ze te lopen... Ik heb het geluk dat ik vlak bij een bos woon. Uh, dan hol ik gewoon naar buiten en dan ga ik door dat bos lopen. Ik kan ook naar de zee gaan lopen, maar dat, uh, dat was veel te onbeschermd voor mij. Ik wou tussen de bomen en ik liep daar maar tussen die bomen. En toen ging, dacht ik aan één ding. Wat er ook gebeurt in het leven, ik wil nooit verbitterd worden. Want ja, zo had ik haar natuurlijk wel ervaren ergens een verbitterde vrouw. Maar ik wou niet verbitterd, ik mag niet verbitterd worden. Er bestaat een foto van Rita als ze drie jaar oud is... waar ze haar moeder stevig omhelst. Ze laat haar nooit meer los. Haar moeder glimlacht onzeker. Alsof ze niet goed weet wat ze met het kind aan moet. Dat kind is wel bij die moeder, maar die moeder is niet bij dat kind. Ja, dat, dat zie ik allemaal op die foto. Wat direct opvalt aan de foto... moeder en dochter lijken sprekend op elkaar... Die bruine ogen en de huid. Ja, uiterlijk ben ik uh, heel duidelijk haar dochter. Uh, we hebben ook nog dezelfde naam. Maar ja, kijk, ik ben natuurlijk haar vlees en bloed. Dus daar zit van alles. En ze heeft meer meegekregen van haar moeder. Een erfenis die generaties lang is doorgegeven. Mijn moeder is, is met mij uh, weggegaan. Haar moeder die heeft ook weer precies hetzelfde gedaan. En... Bij nader onderzoek bleek dat ook mijn overoma bij haar man en kinderen is weggelopen. Dus dat is wel een merkwaardige herhalingsoefening. En ik ben natuurlijk ook gescheiden. Dus dat in ieder geval vier generaties, minstens vier generaties, waarin al die vrouwen gescheiden zijn. En dan in mijn geval dan niet dat ik mijn kinderen in de steek liet. Dus in zoverre heb ik toch wel iets doorbroken... Vraag ja, jij hier: Kom je eigenlijk zoiets ooit weer te boven? Want hoe oud is die Rita inmiddels? Uh, die is nu 75. Een paar jaar geleden is het gebeurd. Dus haar moeder overleden. Um... Ja, kijk, zij heeft heel erg geluk dat ze kan schrijven en mooi kan schrijven. Dat heeft enorm geholpen. Ze heeft er een werkelijk prachtig en ook woedend boek uh, over geschreven... waarin ze afrekent met haar moeder. Het geheim van mijn moeder heet dat. En ze vertelde me, dat vind ik wel mooi... dat ze dat nooit geschreven kon hebben, ook nooit geschreven zou hebben... als ze niet was onterfd. Oh, dus het heeft nog iets, iets moois opgeleverd. Ja, ja, ja, toch nog. Ja. Uh, nog één keer de naam van de schrijfster. Dan. Rita Verschuur heet ze. En er is trouwens net een nieuw boek van haar verschenen. Dat heet De Tweede Moeder. Dat ditmaal uh, over haar stiefmoeder gaat. Beide boeken zijn uitgekomen bij uitgeverij Cossé. Plots wordt gemaakt door... Katinka Beer, Chris Bijmen. Maartje Duin. Bente Hamel. Stefan Heidendaal. Esma Linneman. Chitske Musche. Jennifer Patterson. Zij interviewden ook Brechtje helemaal aan het begin, over haar buurman. En de kat. Ja, Eerstijn. Laura Stek. Stef Visjager. Sharon de Vries. En Joost Wilgenhof. De techniek was in de handen van Alfred Koster. En we vroegen het al eerder. Heeft u een bijzonder persoonlijk verhaal te vertellen? Bijvoorbeeld over dromen of nachtmerries? Stuur het op naar plots.vpro.nl En de mooiste verhalen maken kans om bij ons in de uitzending te komen. Surf naar onze website om lid te worden van de Plots-podcast... of om een reactie achter te laten, vinden wij heel erg fijn. vpro.nl slash plots. Daar vindt u ook alle andere afleveringen terug. Zo dadelijk. Bureau Buitenland met Harm Edebotje. En volgende week op deze tijd bizarre verhalen in Instituut Itzerda. Volgende maand... Ik waarschuw u maar vast. Een plots herhaling. Maar wel een hele mooie. Al zeggen we het zelf. zijn wel we trots op. weldoeners. Oké, okay, bedankt voor het luisteren.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 Dit is Radio 1.